12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui worden verdacht van corruptie. De Rijkscherche heeft op het stadhuis hun werkkamers doorzocht... en ook de werkplekken van enkele ambtenaren. De verdachten zouden tegen betaling vergunningen hebben geregeld. De Mos is wethouder van economie, sport en buitenruimte... en de eerste loco-burgemeester. Gernaoui is wethouder van financiën, integratie en stadsdelen... Ook hun woningen en de woningen van drie Haagse ondernemers worden doorzocht. De overheid gaat harder optreden tegen bedrijven... die hun internetbeveiliging niet op orde hebben. Dat zegt minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid in het FD. De minister wil bedrijven en organisaties beboeten... die het publiek blootstellen aan risico's... omdat ze hun computernetwerken niet goed beschermen... tegen storingen en aanvallen van hackers. In het uiterste geval wil de minister ook kunnen ingrijpen. Onlangs werd duidelijk dat netwerken van honderden bedrijven... en overheidsinstellingen maandenlang openstonden voor hackers. Burgemeester Krikken van Den Haag overlegt met politie en justitie... over onveilige situaties door protesterende boeren. Op het Malieveld zijn boeren met trekkers door de hekken heen gereden... en veel demonstranten zijn nog onderweg. Zeker drie boeren zijn aangehouden. Het maximum aantal van 75 trekkers op het Malieveld is losgelaten. Er staan er inmiddels al zo'n 120... Als boeren hun veestapel moeten inkrimpen vanwege de uitstoot van stikstof... moeten ze daarvoor compensatie krijgen. Dat vindt twee derde van de Nederlanders, blijkt uit een Ipsos-enquête... die is uitgevoerd in opdracht van Nieuwzuur. Boeren die zelf al hebben geïnvesteerd in maatregelen... om hun stikstofuitstoot euh, te verminderen, moeten worden ontzien, vindt 80%. 63% van de mensen die meededen vinden dat de uitstoot van stikstof moet worden beperkt. Ze zien het meest in het verlagen van de maximumsnelheid en het terugdringen van de luchtvaart. En dan het weer, regen, later vanuit het westen, opklaringen... maar vanmiddag vooral in het zuiden, nieuwe buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen stapelwolken en meer regen. Warmer dan 14 graden zal het dan niet worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 kijk ook op muziekmuseum.nl Daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 39. En dat is de week waarin Emile Berliner in 1886 de grammofoon uit heeft gevonden. Op 26 september 87 krijgt hij patent op deze vinding... Emiel Berliner wordt op 20 mei 1851 in Duitsland geboren. Op 19-jarige leeftijd verhuist hij naar Amerika. Hij gaat studeren aan de Cooper Institute. Nadat hij die grammofoon heeft uitgevonden, ontwikkelt hij ook nog eens even de helikopter, die in 1919 de eerste vlucht heeft. Emiel Berliner overlijdt op 3 augustus 1929. Belangrijke uitvinding, de grammofoon, achter. En we hebben er een hoop van grammofoonplaten. Deze week weer, week 39. Het is ook de week waarin in Memphis in Tennessee... de Amerikaanse discjockey Dewey Phillips op 28 september 68 overlijdt. In zijn radioprogramma Red Hot and Blue op WHBQ in Memphis... draait hij op 7 juli 1954 als eerste in de wereld een plaat van Elvis Presley... Nadat luisteraars That's Alright Mama hebben gehoord, staat de telefoon roodgloeiend. Ze willen dit debuut van Elvis Presley graag vaker horen. Dewey Phillips is versteld. Hij belt de jonge zanger onmiddellijk voor een telefonisch interview. Dewey Phillips is 42 jaar geworden. Dat is toch bijzonder als je de eerste bent in de wereld die een plaat draait van Elvis Presley op de radio. Nou. Uit week 39 hebben we dadelijk een oude top 40 uit het jaar... waarin R. Kelly wordt geboren, Amerikaanse R&B-zanger... en Tony Braxton, Amerikaanse zangeres. Op nummer 1 van die oude top 40 staat een lied van de Britse rockband. Ze bestaan nog steeds, want we hebben een hele oude top 40. En de bandleden zijn inmiddels allemaal ruim in de 70. Toch worden ze nog gezien als de greatest rock'n'roll band in de wereld. Ja, dat is makkelijk dan hè. Het nummer komt in uh, Engeland tot 8, in de Verenigde Staten tot 50 en dus 1 in Nederland. En het begint met de volgende tekst. We don't care if you only love we. Nou, ik zou het niet weten. Straks de themamuziek uit de tv-serie die in Nederland in 1975 werd uitgezonden. In die serie heeft de hoofdrolspeler, een Amerikaanse politieman, een witte toe. Wie was dat ook alweer? En hoe heette die serie? Straks muziek van een van de belangrijkste jazz-trompetisten van de vorige eeuw. Hij zou in de band van Jimi Hendrix gaan spelen, maar dat is er nooit van gekomen... omdat Jimi overleed in 1970. En muziekvrienden, de langspeelplaat van de week. Een uh, album uit 1974 van een band uit San Jose, Californië. Het is de band van Tom Johnston en Pat Simmons. De B-zijde van een single van deze LP... komt op uh, één in de Billboard Top 100 terecht in de Verenigde Staten. Dat was dus niet de bedoeling. stond op een, de B-zijde van een singeltje. En die werd vaker gedraaid en die kwam uiteindelijk op één... in de Amerikaanse Billboard Hot 100 terecht. Dadelijk ook nog muziek van de bedenker van Cookie Monster en Oscar uit Sesamstraat. Hij heeft ook veel liedjes voor de Muppets geschreven. Met zijn werk voor Sesamstraat heeft hij vier Grammy Awards en veertien Emmy Awards gekregen. In het tweede deel zingt Oscar uit Sesamstraat samen met Johnny Cash een lied van deze opmerkelijke componist. Goed, oudste nummer deze week is uit 1929, muziekvrienden. Dat is heel lang geleden, we gaan het zo meteen horen. Maar we gaan nu eerst naar vrijdag 26 september 1969. Ladies and gentlemen, The Beatles. The Beatles. The Beatles. Something in the way she moves. Attracts me like. Believer now, you know I believe in how. Man, Gaving his notice he's through She cried, oh, Dan, don't go It'll grieve me if you do I love his cabbage, cream his hate Deppy about his sucker taste I can't do without my kitchen man Man. Anybody else can leave and I would only laugh But he means too much to me and you ain't heard the half Oh, his jelly roll is so nice and hot Never fails to test the I Can't do without my kitchen man. His frank footers are all so sweet. How I like his sausage meat. I can't do without my Sugar Bowl Oh, his is Really worth a try Never fails To satisfy I can't do it Without my Kitchen man Geluid van Bessie Smith. Zij komt op 26 september 1937... bij een auto-ongeluk in Clarksdale in Mississippi om het leven. Deze blueszangeres is op 15 april 1894... in Chattanooga in Tennessee geboren. Haar eerste professionele tournee doet ze samen met haar grote voorbeeld Ma Rainey. In 1923 heeft ze nummer 1 hit in Amerika met Downhearted Blues. Andere successen van haar zijn... Careless Love Blues uit 1925 en bijvoorbeeld... Nobody Knows When You're Down and Out uit 1929. Bessie Smith is 42 jaar geworden. Op 8 augustus 1970 koopt Janis Joplin een grafsteen... voor haar laatste rustplaats voor haar grote voorbeeld in Philadelphia. En dan te bedenken dat dat twee maanden voor het overlijden van Janis is. Wij draaien even van uh, Bessie Smith, Kitchen Man uit 1929. En daarvoor muziekvrienden muziek van de Fab Four. Want op vrijdag 26 september 1969 verschijnt het album Abbey Road. De laatste LP van de vier Beatles. Op deze plaats staan onder andere Come Together, Something, Here Comes the Sun en She Came in Through the Bedroom Window. Dezelfde dag begint Ringo Starr aan de opname van Sentimental Journey. Zijn eerste solo album wat wordt geproduceerd door George Martin. De opname duurt tot 1 december 1969. Sentimental Journey ligt vanaf 3 april 1970 in de platenwinkel. In een interview zegt Ringo Starr, I did it for my mom. Wij luisterden net overigens naar het nummer Something van uh, Abbey Road. Tweede nummer van kant 1. Een nummer geschreven door George Harrison. Hij schreef het nummer al ten tijde van The White Album in 1968. Het wordt overigens de eerste single van de Beatles met op de A-zijde een nummer van George. Het lied werd door meer dan 150 artiesten gecoverd. En daarmee het meest gecoverde nummer van de Beatles. Muziekvrienden, dadelijk de langspeelplaat van de week vierde album uit 1974 van een band uit San Jose in Californië. Het is de band van Tom Johnston en Pat Simmons. En ze hebben een aantal grote hits gehad, zoals bijvoorbeeld Long Train Running. Nummer 26. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar een nummer uit die oude top 40. Welk jaar weten we nog niet. Dit staat in ieder geval op 26.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 Please Well, Billy Joe Never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres In the lower 40 I got to plow And Mama said It was a shame About Billy Joe Anyhow Seems like nothing Ever comes to no good. Choctaw Ridge And now Billy Joe McAllister's Jumped off the of Tallahatchie Bridge Brother said he recollected When he and Tom and Billy Joe Put a frog down my back At the Carroll County Picture Show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 Nummer 26 in de top 40 die we dadelijk gaan behandelen. Welk jaar? Ik vertel het je nog niet. Het is in ieder geval van country zangeres Bobby Gentry. Ode to Billy Joe. Het is een uh, lied over de zelfmoord van Billy Joe McAllister... die van uh, de brug over de Tallahatchie-rivier bij het buurtschap Money sprong. Oorspronkelijk bevat het nummer 11 coupletten. Maar op verzoek van de platenmaatschappij werd het teruggebracht tot 5. Oorspronkelijk staat het nummer op de B-zijde van Mississippi Delta. De Amerikaanse DJ's draaiden in de tijd dus meer de B-zijde... Add to Billy Joe, want zo heet het liedje. En daar werd het uiteindelijk een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Goed, muziekvrienden, je hoort het aan de muziek. We zijn toe aan de langspeelplaat van de week. Een band uit uh, San Jose, Californië. Amerikaanse band dus. En de kern wordt gevormd door uh, zanger-gitaristen Tom Johnston en Pat Simmons. En uh, ze zijn vooral bekend van hun hits... Long Train Running, What a Fool Believes en Listen to the Music. Het gaat om de Doobie Brothers. Wereldwijd verkochten ze meer dan 40 miljoen albums... De langspelplaat van de week, deze week in het Muziekmuseum... is een plaat van deze band uit 1974 en die heet What Were Once Vices Are Now Habits. Het is hun vierde album en een single die van deze LP komt... Another Park, Another Sunday, komt niet verder dan nummer 32. Maar de B-zijde, door Pat Simmons gezongen Black Water wordt in december 1974 de eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten... en verkoopt meer dan 2 miljoen exemplaren. Tijdens de Vices and Habits tournee krijgt de band regelmatig versterking van de Memphis Hornblazers. Ze speelden ook al mee op dit album in de studio. Het tourschema van de concerten was echter zo zwaar... dat Tom Johnston door oververmoeidheid verstek liet gaan... voor het oudejaarsconcert samen met de Beach Boys... Tigago en Olivia newton John. Op deze langspeelplaat staan songs die voortborduren... op de voorganger, de Captain Me. Het zijn zorgvuldig uitgewerkte ballads, pop- en rockzongs... maar bovenal typisch Amerikaanse West Coast muziek... met steelgitaar en viool. Wat anders is op deze plaat, dat zijn de blazers van de Memphis Horns. Een LP die misschien vergeten is... maar vol staat met prachtige Amerikaanse West Coast muziek... begin jaren 70. Het album What Were Once Vices Are Now Habits... The Doobie Brothers uit 1974. De van de Week... speelplaat van de week. Deze week in het muziekmuseum. Het album What Were Once Vices are now habits van de Tooby Brothers uit 1974. We gaan er dadelijk nog veel meer muziek van draaien natuurlijk. Muziekvrienden, het is zover. We hebben een oude top 40 gekozen van lang geleden. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. Dat is wel bijzonder, want het is echt een hele oude lijst. We hebben ze allemaal weer in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zappen er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 hit. En dadelijk ook nog daarna een track. Van de langspeelplaat van de week en op nummer 1 staat een lied van een Britse rockband die nog steeds bestaat. De bandleden zijn inmiddels allemaal al ruim de 70 gepasseerd. Toch worden ze nog gezien als de greatest rock and roll band in the world. Het liedje komt uh, in Engeland tot 8, in de Verenigde Staten tot 50 en nummer 1 dus in Nederland. En het begint met de volgende tekst. We don't care if you only love we. En interessant is dat uh, op dit nummer wordt meegezongen in de achtergrond. Zijn achtergrondkoor door Paul McCartney en John Lennon. Nou, bijzonder toch? Goed, maar voordat we daar aan toe zijn... gaan we eerst naar uh, nummer 40. Nieuw in de top 40. The drops are falling from your spanish eyes. Please, please don't cry. This is just how and stand. Interessant lied. Het werd in de tijd uh, geschreven als Moon Over Naples door uh, bandleider Bert Kempfert. Toen was het een instrumentaal liedje, later werd er tekst bij bedacht. En toen heette het Spanish Ice. Het werd in 40 gezongen door uh, the morning, El Martino. En herkennen we deze stem? Weet u nog wie dit is? Hoe ze heet? Raina Garadina Kleuver van Melzen. Nou, wat een naam. Ja, dat heeft ermee te maken dat ze een... Uh, Bulgaarse moeder heeft. En zij noemde zichzelf Bojura. Dat was haar artiestennaam. Maar dit was een liedje van haar. Ik was hem eigenlijk vergeten, als ik het eerlijk toegeef. Dreamman heet het. Dit liedje ben ik niet vergeten. Dat zit nog echt in mijn geheugen. Op een mooie Pinksterdag...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 Je handjes vuil, en papa boos. Komende tijd uit een musical. Vader was een mooie hel. Uit 1965. Heerlijk duurt het langst. En het wordt gezongen door Leen Jongewaard en André van Den Heuvel. Nieuw! Nieuw! Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. nieuw op. Uh... Nummer 37! Ja, Donovan. Uit. Uh, waar komt hij vandaan? Engeland gewoon toch, ja. Ja, niet dat Schotland of zo. There's a Mountain. Werd een grote hit trouwens. Kwam zelfs in de billboard, had one hand het recht. Look up on my garden, it's a snail, that's what it is. Look up on my garden, it's a snail, that's what it is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. Oh yeah, good. Last time. The caterpillar sheds his skin to find the butterfly within. Caterpillar sheds his skin to find the butterfly within. First 37, dus nieuw. Dalvin met der's a Mountain. Muziekvrienden, zijn we er al uit? Welk jaar we deze oude top 40 hebben? Het is het jaar waarin... Um, Prins Willem-Alexander wordt geboren. Oh! Dat is lang geleden. En nu is het Onze Koning natuurlijk. En dit is een bijzonder lied, muziekvrienden. Gerard de Vries. Oh, iets over kinderen. Elke dag kunnen we het lezen en wordt het ons verteld. Over de moord, diefstal en geweld. Het spreekt over gebrek aan eerbied en gebrek aan tucht over die nieuwe generatie en waar het wel naartoe zal gaan. Wat zal het einde zijn? Maar ik ben er zeker van dat zij niet de schuldigen zijn. Er gebeuren te veel dingen in het dagelijks bestaan... die hen verwarren en onzeker maken. Hebben ze te veel geld om uit te geven en te veel vrije tijd? Maken zij de films van twijfelachtige inhoud? Seks, misdaad, vreedheid lezen je benauwd. Muziekvrienden, dit zijn van die plaatjes die we nu niet meer zouden draaien. Maar daarom is het zo interessant om er een stukje van terug te horen. Zoveel jongeren worden. Er... Daarom doen we dat ook in het Muziekmuseum. De kinderen zijn niet schuldig. Gerard de Vries, ja, die kennen we natuurlijk van een aantal bekende liedjes. Het spel kaarten bijvoorbeeld. En zomaar een soldaat. En natuurlijk Giddy Up Go. Nee. Dit was in de tijd de opvolger van Giddy Up Go. En schrijven de boeken niet. Ja, dat deed hij wel vaker. Cowboy Gerard de Vries, zo werd hij ook wel genoemd. Oh, we zijn inmiddels bij... Nummer uh... Boys op nummer 35 met Heroes and Villains. Week 39 in het jaar dat Veronica in Nederland de Drive-In Show introduceert. En wat was dat dan, de Drive-In Show? we knew we in love Ook alweer een liedje uh, onder andere geschreven door Bert Kempfert The World We Knew van Frank Sinatra tenminste zijn uitvoering. Een klassieke muziekvrienden, de band Dem, met het nummer Gloria, met zanger Van Morrison. En Van Morrison die komen we zo meteen nog tegen met een singeltje van hemzelf, zonder zijn band. Nu op 32 uit Nederland, de Cats. En. Sure Sure, he's a cat, 32. En op 31 vinden we het lied Tramp in de uitvoering van Otis Redding en Carla Thomas' nummer. Wat in de tijd werd geschreven door Lowell Fulson en Jimmy McCracklin. Een lied overigens wat heel veel is gecoverd. Tramp. What you call me? Tramp. You, you don't wear continental clothes or spets and hats. But I tell you one It makes me feel good to know one thing. I know I'm a 31 dus, Otis Redding en Carla Thomas met Tramp. En nummer 30 vinden we een bijzonder lied van een bijzondere artiest. Hij stond niet zo vaak in de hitparade, maar is wel ongekend populair geworden. Hij leefde niet eens zo lang. 27-jarige leeftijd overleed hij. Jimi Hendrix. Dit kwam in die tijd in die top 40 terecht. Nummer 30 staat hier in week 39, 19 nog wat. Burning of the Midnight Lamp. Het tweede gedeelte zou ik hem graag willen draaien. Net als het volgende lied. Dat staat gepland sowieso in het tweede gedeelte. Met een hele lange intro. Deze. Het heeft toch wel een beetje met hippies allemaal te maken. Hè? Welk jaar zou het dan zijn? Ik heb toch niks voor Picnic Picknick, 29 van Boudewijn de Groot. En nu 28. Een totaal andere sfeer. Word je Whittaker? If I were a rich man. <middels> We de tijd uit de musical 1964 en die heette Fiddler on the Roof. Dus dan moet dit een hitparade zijn van na 1964, muziekvrienden. Ah, dat is het zeker. Weer hippie muziek. Traffic. De beroemde band natuurlijk met Steve Winwood en Jim Capaldi. Ja, Chris Wood zat er ook in. En Dave Mason, Hole in my shoe, met die beroemde parlando in dat nummer. Dat zit een stukje verderop. Deze hebben we net gehoord. 26 Bobby Gentry. Ongelooflijk, muziekvrienden. Tweede gedeelte gaan we naar de muziek van Draaiers. Er staan maar drie singles in deze hitparade: de Heikrekels. Nederlands dansorkest uit Geldrop van uh, Wim van Gennep. Ondanks dat. Dat is het leuke van zijn oude hipparade. Is dat we van de ene muziekgenre naar het andere springen. Van de smart lab nu naar de soulmuziek, Amerikaanse soulmuziek Jaren 60. Dat is wel duidelijk. Maar welk jaar uit die jaren 60 muziek vinden. Zal ik daar nog eens iets over vertellen? Over dat jaar? Through the mirror of my mind. De Ross en de Supremes met Reflections op 24. Week 39 uit het jaar dat uh, de Franse wielrenner Roger Pignon de Ronde van Frankrijk wint. en de Britse wielrenner Tommy Simpson overlijdt op de klimming. De MON van Toe. Het was in de tijd de opvolger van Ben Ik Te Min. Nee, Arma. Vreemd zegt de misselijkmakende middenstand. werd het liedje Blommenkinders. Mensen die van iedereen willen houden. Men vraagt zich af, wat is er aan de hand? Ja, het is de muziek van Love, Peace en Happiness. Ongelooflijk.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 En als je haar stem hoort. 17 jaar was ze, muziekvrienden. Ja, wie had dat Ja, en het single werd uitgebracht onder de naam Patricia. Je bent niet hip. En het uh, was in de tijd een uh, vertaling van. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Het Duits liedje, dus. 20 ...nog in het rechte rijtje... ...de T-set Now's the Time... ...een plaatje die ik vergeten ben... ...dat geef ik eerlijk toe. Het bleef dus een première... ...live op de televisie... ...via de satelliet. Miljoenen mensen konden het zien. De Beatles... Dus op 20... zo'n liedje wat ik vergeten ben. Kan best, want het is lang geleden. The Motions. Je bent natuurlijk van Robbie van Leeuwen uit Den Haag. Wonderful impression heet het. Nou, daar zijn ze nog een keer. En deze keer op. Uh, de heikrekels. Waarom heb je me laten staan? En de hoosnieuw binnengekomen plaats deze week op 17. van... Daar nou, zijn ze nog een keer, muziekvrienden. Ja, we kunnen ze niet negeren, toch? Volgend uur gaan we er een liedje van draaien. De heikrekels. Ik sta hier s'avonds steeds te wachten. En ben weer blij als ik je zie. Nou goed, 16 uur. De zanger van Dem kwam we hem net al tegen met Gloria. Deze keer met Brown Eyed Girl. Vemmorsen, dus hij zingt nog steeds. En goed ook. 15 Brown Eyed Girl en 15 nu Golden Earring. Ik denk dat het nog met een S erachter is. Kan niet anders, hè? Golden Earrings dus. En zo heet het plaatje. En zo heet het plaatje. Anyway. Een hit in het jaar dat Che Guevara in opdracht van de CIA... door het Boliviaanse leger wordt geëxecuteerd. Uit Amerika. De barcase. En het geweldige Soulfinger. Uit Memphis, Tennessee komen ze. En deze man komt uit... Hij zong in de Outsiders. En ze hadden heel wat hit, zou ik je zeggen, in de jaren 60 in de Nederlandse top 40. Dit was een klein hitje van hemzelf, Valley Tax. Tears shine like drops in the sun. I'm sorry for the food. Muziek in de stijl van de jaren 20 van de vorige eeuw. Let's forget what I said. Tom Jones. En dadelijk komen we nog de concurrent van hem tegen, Engelbert Hupperding I've been in love so many times. Thought I knew me Ik kan niet. I'll never fall in love again, zo heet het ook Tom Jones. Oh, er is die concurrent. Engelbert Humperdinck. hij zingt over The Last Walls. I wonder should I go or should I stay The band had only one more song to play Het beeld van de wekelijkse beschuiving en aan de top van de Nederlandse hipfarade. Het overzicht van de nationale top 10. top 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40 week 39 uit. 1967. Op nummer 1 staat een lied van de greatest rock and roll band in the world. We weten het wel, de Rolling Stones, maar welk nummer? We horen het zometeen. Eerst lees ik de top 10, daar komt ie. Nummer 10, Sandy Posey met I Take It Back. Nummer 9, Even The Bad Times Are Good van de Tremeloes. Staat het tweede gedeelte gepland. Nummer 8, The Day I Met Marie, Cliff Richard. Een prachtig nummer. Nummer 7, San Francisco Nights, Eric Burden and the Animals. Want... Het grote hippie gebeuren vond plaats in de tijd in San Francisco. Nummer 6, Death of a Clown van Dave Davies van The Kings. Nummer 5, Except for my Teenage Opera, Keith West. Hebben we laatst aandacht aan besteed. Nummer 4, Itchicken Park van de Small Faces. Nummer 3, Time Seller van de Spencer Davis Group. Nummer 2, nog een keer een lied over San Francisco, Scott McKenzie. En nummer 1, single van The Rolling Stones: We Love You. is Nummer 1. Hey, hey, hey, hey, hey. The Music Museum. Het Muziekmuseum.